4 uur. Wouterbalgemoed met het nws journaal In Amsterdam is veel belangstelling voor de 16.000 prikken die de GGD uitdeelt tegen meningokokken. Voor de RAI, het conferentiecentrum in Amsterdam Zuid, waar de vaccinaties worden uitgedeeld, staat een lange rij. Uit recente cijfers blijkt dat maar 77% van de kinderen in Amsterdam is gevaccineerd. Landelijk is dat 86%. Meneer kan leiden tot bijvoorbeeld hersenvliesontsteking... of bloedvergiftiging waar mensen aan kunnen overlijden. Jaarlijks worden 140 mensen ziek. Ongeveer 20 daarvan overlijden, zegt de GGD. Bij het scheepsoongeluk op een meer in Congo afgelopen maandag... zijn minstens 13 mensen omgekomen, maar waarschijnlijk nog veel meer. Er worden nog ruim 140 opvarenden vermist. De boot zonk op het Kivu-meer in het oosten van Congo... en zou onderweg zijn geweest naar een havenstad in het noorden... Aan boord zouden veel handelaren zijn geweest... die de boottocht wekelijks maken voor hun werk. Over de oorzaak van de ramp is nog altijd weinig bekend. Dit soort ongelukken gebeurt vaker in Congo... omdat schepen en bootjes regelmatig te zwaar worden beladen. In Washington wordt het rapport van speciaal aanklager Muller openbaar... het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016... Justitie bracht al een samenvatting naar buiten. In de loop van de middag verschijnt het hele rapport van bijna 400 pagina's. Gedeelten zijn onleesbaar gemaakt. Philip Remark vertrekt op 1 september als hoofdredacteur van de Volkskrant. 53-jarige Remark wordt journalistiek directeur van de persgroep... Belgisch-Nederlandse concern waar de Volkskrant, het Parool, AD... en zeven regionale kranten onder vallen. Philip Remark leidde de Volkskrant sinds 2010... Tegen de redactie zei hij vandaag dat het gezond is... als zo nu en dan nieuwe gezichten naar voren treden. Het weer, veel zon, 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon, minder wind en 20 tot 24 graden. Zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB zou wel eens een drukke avondspits kunnen worden in Noord-Holland... vanwege het begin van het lange paasweekend. Voorlopig valt er niet zo heel veel op tussen de 14 files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag was een ongeluk. Nou, dat is van de weg af tussen Hoofddorp en Roelofel-Aansveen. Nog langzaam rijden het verkeer, maar dat is terug naar een normale lengte eigenlijk. De A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knoop Rijnsweer, 10 minuten. De N207, Hillegom-Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en Rijnzaterwoude.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 Goedemiddag luisteraars, dit is Muziek van Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met vandaag weer de vaste items, de instrumentale van vandaag. De column van El kerkman de nummer 1 van de week. En deze maal uit 1995. De gouden oude van de week, die komt ook uit 1995. Het weer voor het komend weekend. En het bioscoopprogramma van Circa Zandvoort.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 Met Angels van Robbie Williams. We beginnen al, zoals altijd met evenementenagenda van april. De 19e Kinderdisco in Zandvoort, pluspunt van 7 tot 9. De 19e tot de 22e Vintage het Zandvoort, Pier Zuid, Grasveld. De 20e Kofferbakmarkt, Parkeerplaatsen Zuid van 10 tot 4. De 20e tot de 22e, dat zijn de Paasraces op het Silvio in Zandvoort. De 21ste plus de 22 e lifestyle en cadeaumarkt op het Wadhuisplein. De 25ste Regenboogborrel voor jong en oud. Crane Café XL van 17.30 tot 19.30. De 26ste Koningsnacht, Lauer en Hardy. En de 27ste Koningsdag, Rommelmarkt, Kinderspelen en andere festiviteiten. Ja, en ik ga door met Tom Jones. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.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 Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb deze maand gekozen voor een hele rustige... Conquest of Paradise van Vangelis. En dat betekent verovering van het paradijs. In 1992 verzorgde Van Vangelis de soundtrack voor de biscoopfilm... over de ontdekking van Columbus, 1992. De film flopte, ondanks zijn goede kritieken... en het soundtrackalbum werd daardoor Amper opgemerkt. Het album stond wel al korte tijd genoteerd in de albumtop 100... maar de single Conquest of Paradise werd niet opgemerkt. Op 4 oktober 1994 gebruikte de Duitse bokser Henry Musk... Conquest of Paradise als zijn begeleidingsnummer naar de ring... tijdens een belangrijke wedstrijd tegen Ian Bargley. Televisiekijkers gingen na de wedstrijd massaal naar de muziekwinkel... en kochten de laatste exemplaren van de CD 1492. Conquest of Paradise... En ik heb inderdaad gekozen voor Conquest of Paradise van Vangelis. Ik weet nog van me, een tijd dat ik in, op de lagere school zat, 1492, 1498. Dat weten we allemaal nog wel, hè? Ja, Columbus en vasco Gama. De vintage in Zandvoort, het gaat weer beginnen van 19 april tot 22 april. Het gepruttel van luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. Vintage, het Zandvoort. Het VVV-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van 19 tot en met 22 april. Pak bij het strand, zee en in de duinen. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat gewoon lekker door. Alle Volkswagen fanaten tot MK1... zijn van harte welkom op parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Doel is en blijft een vet, gezellig en vooral super relaxed weekend... voor iedereen die van oudere Volkswagen's houdt. See you there. It's vintage at Zandvoort. 2019. Van 19 tot 22 april. En de website is www.vintage-at-zandvoort.nl En de locatie is Parkeer Zuid, ingenieur G. Vriedhofplein. Ja, en ik ga door met de Catch. One Way win.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 The ship will come in and the tide's gonna turn Dat was Dolly Parton, 5. Dat was duidelijk, hè? We gaan over naar Nel. De kolom van, van de, van de week, week van Nel Kerkman. Volgens mij wordt het dit mijn twaalfde Paaskolom. Ik las ze allemaal terug. Veelvuldig schreef ik over eieren zoeken, eieren verven, eieren eten, palmpaasstokken, meubelboulevards en Grieks Pasen. Ga zo maar door. Ook zocht ik naar de betekenis van Pasen, want veel mensen weten amper nog wat het paasfeest inhoudt. Dit keer stelde ik een vraag om erachter te komen... hoe paasen wordt beleefd. Lekker twee dagen vrij en vooral heerlijk brunchen met de familie. Dat was het eerste wat er werd gezegd. Een van mijn vriendinnen vertelde mij... in de tijd van gerde neutrale to to to toiletten... doen supermarkten nog steeds gewoon aan apartheid. Niet alleen zitten de lichte, lichte en de donkere eitjes in aparte zakjes... ze worden zelfs van elkaar gescheiden... En liggen dan ook, niet, dan ook nog eens in aparte schappen. Discriminatie van de bovenste plank. Niks geen regenboogkleurige eitjes in neutrale mixzakjes. Het valt mij mee dat Sylvana Simons nog geen actie heeft ondernomen. Zo, daar kan ik het al mee doen. Nieuwsgierig vervolg ik mijn speurtocht. Hoe werd vroeger in het dorp Pasen gevierd? In het Oude Zandvoortse krant stond dit. Er werden kukkelhaantjes gekocht voor op stokjes en werden optochten gehouden. Ook eieren tikken... Was populair. Wie tijdens het tikken zijn ei wist heel te houden... had het ei van de tegenpartij gewonnen. Er werd gemene dikke die staken een schulp-ei in hun zak... en die wonnen natuurlijk. Als het gemarkeer wier, nou dat maar was de boot dan. Er was ook een tol op een bord. Waarmee je tollen kon om een willekeurig aantal eieren. Een onschuldige roulette. En het had genoeg van eierkunstjes. Dat was echt oergezellige spelletjes. Koekslaan. Met een stokkie werd een koek doormidden geslagen. Lukte het in één keer, dan hoefde je de koek niet te betalen. En wie herinnert zich nog de prachtige versierde chocoladepaaseieren... die in de etalages van de bakkerzaken van Keur en Seisner stond te pronken. Ware kunstmerken. En mijn paase? Eerst ga ik op Witte Donderdag TV kijken... naar de jaarlijkse Passion, dit keer uit Dordrecht. De oude paasverhaal in een modern jasje met heerlijke hedendaagse muziek. Uiteraard ontbreekt de Passionhurt hit... Zwart en wit van Frank niet. Voor mij is het eigentijdse leidensverhaal van Pazen ten voeten uit. Het thema, je bent niet alleen, sluit daar mooi bij in. Fijne dagen, Nel Kerkman. Frida met There's Something Going On. En dat is van die bekende groepen met vier letters. Abba, juist. Ik ga door met Sweet Sensation. Sad Sweet Dreamer. the same Een nummer 1 hit. En dat is een nummer 1 hit, en dat is er niet zomaar eentje. You Are Not Alone van Michael Jackson. You Are Not Alone is de twee, twee na succesvolste single van Michael Jackson uit de jaren 90. De enige beter presterende nummers zijn Black or White. En dat was nummertje 10 posities van nummer 1 in verschillende landen. En Scream Childhood met 15 nummer 1 posities. You Are Not Alone behaalde nummer 1 positie in verschillende landen... waaronder de Verenigde Staten en de Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse top 40 behaalde het nummer de zesde plaats. Doordat het lang in de top 40 bleef staan... behaalde het nummer uiteindelijk 419 punten... waarmee het, samen met Ben, de grootste hit van de zanger werd. En hier komt You Are Not Alone van Michael Jackson. the day of the night. uit traditioneel een nieuw seizoen in. In de dagen wordt lichter en de natuur vernieuwt zich. Sommige mensen trekken er graag op uit. Anderen brengen de dagen door met elkaar. We hebben de leukste activiteiten voor pa tijdens Pasen 2019 voor u verzameld... en op een rijtje gezet. In ieder geval zeg ik fijne paasdagen. De Witte Donderdag, de 18e april. Voor veel ouderen voelen zich tijdens de feestdagen vergeten. En daarom verzorgt Rikkie Stichting in samenwerking met basisschoolleerlingen... En vrijwilligers voor de, voor de ouderen extra aandacht. In Zandvoort brengen de leerlingen van de Nicolas School naar het woonzorgcentrum, huizen in de Duinen... pakketjes met lekkers en een kleine attentie. En dan hebben we nog Goede Vrijdag, 19, en 21 en 22 april... van 12 tot 3 in de Kennemerduinen van Zandvoort een bijzonder project. Verhalen in de Duinen, georganiseerd door het Zandvoort Theatercollectief... Huis van Theater... De kaarten kosten euro en vriendelijk verzoekt om gepast te betalen... voor kinderen vanaf 5 jaar en verzamelen bij de parkeerplaats... van sushi-restaurant Izumi, Zandvoortsalaan, 187. En ik kom voor zaterdag en zondag er later op terug. En ik ga door met de walkers, oh, langs me. De eerste uur zitten we weer op. Ik hoop u terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.